Een boertje uit Brabant, die was er nooit moe, er zorgde zijn varken, zijn stier en zijn oma, die meende een man zoals jij, die moet er maar trouwen, dat hoort er zo zavond, die laat nog, hij naar het bal en trok daar een meisje en liep in de gaten. Want weet je wat zij van hem vond? Hij stonk zo naar mest en hij stonk uit zijn pondel, was goed. Een man wat kon die rijmen? Als ik het probeer merk ik iedere keer dat ik er nooit wat van pondel, was goed. Van 200 pond Het beste beviel hem haar lekkere eetlust Want eten deed zij voor de pret Maar liever had hij toch een engel in koken Dat kon ze, dat deed zij al lang Maar werd van de liefde en mannen zo droevig Want zij had een heel groot complex Kerels die willen alleen toch maar Want oh, was goed Man, wat kon die rijmen? Als ik het probeer, merk ik iedere keer dat ik er nooit wat van vond. Al was goed. Lekker avond, zij vonden elkaar. Zij wou eerst niet meegaan, dat vond hij wat moeilijk. Hij vroeg haar, wat wil jij dan doen? Zij gaf hem toen eerst een ontzettende koffie. Die slap was, maar liefde maakt blind. Ging met hem het hooi in en kreeg toen een kleurtje. Daarom vroeg hij toen onderhand. Er kwamen toen baby's aan. lopende vanden. Was het?